Elf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De Spaanse regering wil komend jaar miljarden euro's extra bezuinigen. De maatregelen komen bovenop de al eerder aangekondigde 65 miljard aan bezuinigingen. De plannen gaan komend weekend naar het parlement... en dan wordt ook duidelijk waar precies op bespaard gaat worden. Met deze maatregelen hoopt de regering van premier Rajoy uit de crisis te komen. Spanje is de op drie na grootste economie in de eurozone... en de financiële markten vrezen dat het land Europese noodsteun moet aanvragen. In België rijden volgende week woensdag de hele dag geen treinen vanwege een staking. Daardoor rijden er die dag ook geen Thalys-treinen van en naar Nederland. Een woordvoerster van Thalys International zegt dat gedupeerde reizigers hun geld kunnen terugkrijgen. Ze kunnen ook hun kaartje zonder kosten omzetten naar een reis op een andere dag. De Belgische vakbonden willen terug naar één spoorbedrijf, net als vroeger. Maar de Belgische regering wil een tweeledig spoorbedrijf, zoals Nederland ook heeft. De bonden vrezen dat het plan van de minister slecht zal zijn voor de reizigers en het personeel. De informateurs Kamp en Bos brengen morgen een bezoek aan koningin Beatrix. Volgens kamervoorzitter Van Miltenburg is het een beleefdheidsbezoek... en zal er niet inhoudelijk over de formatie worden gesproken. Zij heeft de koningin gevraagd de informateurs te ontvangen. Een deel van de Kamer voelde zich overvallen door deze actie... omdat het initiatief voor de formatie niet meer bij de koningin ligt. Van Miltenburg heeft de fractievoorzitters beloofd... dat ze dit soort dingen in de toekomst van tevoren zal melden. Oud-premier Lubbers zegt vanavond in het NTR radioprogramma Dichtbij Nederland dat Beatrix opgelucht is dat ze nog maar een kleine rol speelt in de formatie. Consumenten betalen jaarlijks tot 488 euro te veel aan energiekosten, dat meldt de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dit bedrag is het verschil tussen de goedkoopste en de duurste energieaanbieder. Volgens de NMA is inmiddels 36% procent van de consumenten... één of meerdere keren overgestapt naar een ander energiebedrijf. Als een van de belangrijkste redenen om niet over te stappen... noemen consumenten het gedoe. De NMA benadrukt dat een overstap soepel kan verlopen... en is een campagne switchen van energiebedrijf gestart. De aanval waarbij de Amerikaanse ambassadeur in Libië omkwam... is uitgevoerd door een groep terroristen. Dat heeft de Amerikaanse minister Panetta gezegd. Welke groepering erachter zit, moet nog uit een FBI-onderzoek blijken. En ook moet nog worden vastgesteld of er een link is met Al-Qaeda. Meteen na de aanslag op 11 september werd al gezegd dat de aanslag niet spontaan was. En het Witte Huis zei vorige week dat de president ervan uitgaat dat het een terreuraanval was. De aanslag werd gepleegd tijdens een demonstratie bij de Amerikaanse ambassade in Benghazi. De Palestijnse leider Abbas wil dat zijn land door de Verenigde Naties erkend wordt als onafhankelijke staat... zonder lid te zijn van de VN. Dat zei hij in een toespraak voor de Algemene Vergadering in New York... Daarnaast blijft het verzoek van de Palestijnen om volledig lid te worden staan. Ook zei Abbas dat het Israëlische nederzettingenbeleid nog steeds een bedreiging is voor zijn volk. Maar hij ziet nog wel kansen voor vrede tussen Israël en de Palestijnen. Nederland trekt 2 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan Jemen. Het geld gaat naar UNICEF, zo heeft minister Roosendaal bekendgemaakt. Volgens de minister zijn de leefomstandigheden in Jemen door de politieke onrust erg verslechterd. Ruim 12 miljoen Jemenieten hebben geen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Vijf miljoen mensen kampen met hun voedseltekort. Een schilderij van Renoir, dat op een rommelmarkt in de Amerikaanse staat Virginia werd gevonden... is waarschijnlijk tientallen jaren geleden gestolen uit een museum... Een verslaggever van de Washington Post heeft ontdekt dat de Renoir in 1951 uit het Baltimore Museum of Arts is gestolen. Een Amerikaanse vrouw kocht de schilderij voor 7 dollar samen met een pop en een plastic koe. Later bleek het om een echte Renoir te gaan met een waarde van zo'n 70.000 euro. In de tweede ronde van de KNVB-beker heeft AZ thuis met 4-1 gewonnen van Veendam. Elm scoorde drie keer voor de club uit Alkmaar. Eerder op de avond won PSV nipt van amateurkampioen Achilles 29. In Groesbeek werd het 3-2. En er werd vanavond nog een wedstrijd gespeeld in de tweede ronde. De wedstrijd tussen de amateurs van de Zwaven tegen EHC Huts eindigde in 0-1. Het weer. Vannacht is het in het binnenland vrijwel overal droog. Langs de kust blijft een bui mogelijk. De minima liggen rond 9 graden. Morgen wisselend bewolkt en in de kustgebieden kans op een bui. Het wordt dan een graad of 17. Zaterdag veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Zondag is het droog met veel zon. Dit was het NOS Journaal. Paul Carrick. Zijn lekkerste songs. Nu verzameld op een 3CD-box. Paul Garrick. Collected. Nu bij Free Record Shop. Scapino Ballet Rotterdam presenteert. Romeo en Julia.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 Binnen zit Pieter van der Wiele. Van tevoren al zeggen dat je alleen maar uit beleefdheid op bezoek gaat. Nou, dat vind ik dus echt onbeleefd. Als die informateurs dan toch zo graag hoffelijk willen zijn, nou, dan bellen ze gewoon af. En dan mag Ruud Lubbers laten vertellen dat de Majesteit dat helemaal niet erg vond. Goedavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Terwijl buiten duizenden demonstranten de hele nacht doorprotesteerden... maakte premier Rajoy in Spanje nog meer miljardenbezuinigingen bekend. Intussen bleek de Spaanse economie in het derde kwartaal opnieuw fors gekrompen. Drie Nederlandse Spanjaarden in drie hoeken van het land... vertellen straks hoe zij zich staande houden. Een beginnersfoutje moeten we het maar ophouden. Het plan van de nieuwe Kamervoorzitter om de informateurs bij de koningin langs te sturen. En dat terwijl de koningin net had moeten wijken om de boel wat transparanter en helderder te krijgen. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Politiek verslaggever Michiel Breedveld geeft straks een reconstructie. Klassieke muziek hoeft niet plechtig, ouderlijk of moeilijk te zijn. Cabaretier en programmamaker Tel Beckant, bekend van onder andere de Lama's... is zelf een groot liefhebber en hoopt een jong publiek voor de klassieke muziek te winnen. Hij maakte zijn tweede bloemlezing en is zometeen te gast. En om 5:12 voor twaalf het nieuwe niet-Harry Potter-boek van schrijfster J.K. Rowling... dat volgens de recensies gruwelijk en obscene is. Dat klinkt alvast goed. Maar laten we beginnen met het nieuws van... Donderdag 27 september... Er is hevig geknokt om het tegen te houden, maar de Spaanse regering hield voet bij stuk. Het komend jaar wordt er 13 miljard extra bezuinigd, bovenop de 65 miljard die al eerder was aangekondigd. Noodzakelijk, volgens de vicepremier, om uit de financiële malaise te komen. Ook een mini-crisis rond de kerstverse nieuwe Tweede Kamervoorzitter. Het leek van Miltenburg een goed idee... als de informateurs morgen even langs zouden gaan bij de koningin. En dat schoot een aantal partijen in het verkeerde keelgat. Waarop van Miltenburg zich haastte te zeggen... dat het gesprek alleen maar over koetjes en kalfjes zou gaan. Het is slechts een beleefdheidsbezoekje, Er wordt niet over de inhoud gesproken, niet over het tijdpad. Dat heb ik gisteren met informateurs afgesproken. Het lijkt er trouwens op dat de majesteit tevreden is dat zij het informatiejuk van zich af heeft kunnen werpen. Zo blijkt uit de woorden van oud-premier Lubbers. Zoals ik de koningin kende, en ik heb heel veel jaren voor en met haar mogen werken, denk ik dat ze opgelucht is. Ja, maar ik vind eerlijk ik, dat ze dat zo doen ja? en dat ze dat een goed resultaat komen. Zo prachtig vinden. We gaan er alles aan doen om de schade op de daders te verhalen, zei minister Opstelte Dapper na de rellen in Haren. Het Verbond van Verzekeraars wil nu dat de minister daad bij woord voegt en hen inzage geeft in de strafdossiers. We moeten weten welke mensen schade hebben toegebracht aan particuliere eigendommen die ook daadwerkelijk verzekerd zijn. Dat is de enige manier waarop wij de schade kunnen gaan verhalen. Het Verbond van Verzekeraars wil de krachten bundelen, omdat als alle verzekeringsmaatschappijen afzonderlijk schade moeten gaan verhalen, het veel te duur wordt. De slachtoffers van de redden steunen de plannen. Nou, zo'n vent moet je ontzettend hard aanpakken. Die moet gewoon helemaal voelen wat hij gedaan heeft. Ik vind ook gewoon, en ik heb het niet over lijfstraffen, maar wel financieel uitkleden, desnoods de ouders. Iran heeft volgend jaar zomer genoeg verrijkt uranium om een atoombom te maken. De Israëlische premier Netanyahu zei dat tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij riep op om het niet zover te laten komen en een duidelijke rode lijn te trekken. A red line be drawn right here. Iran Amerika kreeg deze zomer een aantal massa-schietpartijen te verduren. Desondanks is het in de VS nog steeds taboe om wapenbezit aan de kaak te stellen. Amerikanen proberen zich nu op andere manieren te wapenen tegen schietincidenten. Door training en voorlichting bijvoorbeeld. Rennen en verstoppen is het credo, want de schutter is lui. Hij voor de meest accessible victims die stationair of in plain view zijn en die gewoon are zijn om een victim te zijn. De Republikeinen hebben al twee keer geprobeerd om wapens op scholen toe te staan, maar blijkbaar hebben de politici niet eerst het oor te luisteren gelegd bij de studenten, want die vinden dat maar niks. guns in Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. In Madrid is onze correspondent Jessica van Spengen. Want in Madrid en in Spanje werd de afgelopen dagen flink gedemonstreerd tegen bezuinigingen. En uh, hoe was dat dan vanavond na de aankondiging van nog eens een extra pakket van miljarden bezuinigingen? Goedenavond, Jessica. Goedenavond. Hoe was dat vanavond? Is er nog meer gedemonstreerd? Nee, eh, eigenlijk was het de afgelopen dagen flink raak. Maar eh, vanavond viel het eigenlijk hartstikke mee. Er stond wel. Um, er stonden wel politiebusjes klaar in het centrum op het plein waar het gisteren zo mis ging en eergisteren. Maar um, uh, de weg naar het congres was ook ja, gewoon weer open. Je moest daar wel, als je daar naar binnen wilde, even uh, met de politie een babbeltje maken om uh, te zeggen wie je bent of, of je daar woont bijvoorbeeld. Dus niet iedereen werd doorgelaten, maar zoals gisteren dat er echt een soort uh, roadblocks waren opgeworpen, dat was niet uh, aan de hand. Maar toch een vreemd beeld. Uh, duizenden mensen op straat buiten en binnen worden nog meer maatregelen bekendgemaakt. Wat, wat voor maatregelen zijn er vandaag bekendgemaakt? Nou, het is nog wel een beetje vaag gebleven eigenlijk, hoor. Er werd eigenlijk meer van verwacht. De regering zei, dit is een crisisbegroting om uit de crisis te geraken. Er zijn wel wat, wat grote dingen dan aangekondigd... in de zin van um, uh, bijvoorbeeld het bezuinigen op ministeries. Daar, daar wordt het budget flink van gekort. De pensioenen, dat was iets waarvan de regering uh, had gezegd... nou, in principe komen we daar niet aan. We gaan dat niet uh, verlagen of uh, bevriezen bijvoorbeeld. Daar is toch iets over gezegd, namelijk dat uh, mensen die met een vulgpensioen willen gaan, die eerder willen stoppen met werken... dat dat eigenlijk um, um, lastiger gemaakt gaat worden. Dat uh, de regering zegt, ja, het wordt zo duur om, om alle pensioenen te uh, betalen. Spanje heeft ook uh, te maken met een flinke vergrijzing. Ja, dat, dat wordt zo'n dure post, dat wordt onbetaalbaar. Dus daar zullen we iets aan moeten doen. Dus Spanje moest al tot 67 door, maar nu eerder stoppen... dat wordt dus ook uh, moeilijker gemaakt. Gaat het hem wel lukken, uh, Rajoy? Want als er buiten zo gedemonstreerd wordt... en als er zoveel uh, tumult is in de samenleving... lukt het dan wel om deze maatregelen nog door te voeren? Nou ja, goed. Hoe hij uh, verder uh, zich door de stad begeeft, dat weet ik niet. Uh, in, in principe is het wel zo dat hij... Ja, binnen het parlement heeft hij gewoon een enorme meerderheid. Uh, vorig jaar is hij uh, gekozen. Uh, ja, dat is ook het, wat, wat mensen op straat zeggen van... Bijna het gevaarlijke eraan. Hij heeft dus uh, met zijn partij de Partij de Populaar, een enorme meerderheid. Uh, en kan dus ook allerlei maatregelen doorvoeren. Zonder dat de kiezer daar nog grip op heeft. Hij heeft uh, een aantal verkiezingsbeloften gedaan. En een heleboel daarvan heeft hij gebroken. Ja, en niemand kan daar nu iets aan doen. En daarom wordt er ook zo vreselijk gedemonstreerd de afgelopen dagen. Omdat mensen zeggen op straat, ja, dit is een democratie. We hebben deze partij gekozen. We hebben ook uh, gekozen voor standpunten die zijn nu allemaal anders, die worden nu allemaal anders uh, uitgelegd. En uh, wij staan aan de kant te kijken... en mogen pas over vier jaar weer onze stem laten horen. En daarom zijn ze ook zo boos. Jessica van Spengen vanuit Madrid, dankjewel. En we gaan verder met de krant van morgen... gelezen door Martijn Nijhuis. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... is teleurgesteld in de Verenigde Naties. Volgens Spits zegt de minister dat morgen... tijdens de algemene vergadering van de VN in New York... Mensen hebben veel verwachtingen van de VN, maar als het erop aankomt... dan leveren die niet, staat volgens Spitz in zijn toespraak. Aanleiding voor de scherpe woorden is de situatie in Syrië. Door een veto van Rusland en China in de Veiligheidsraad... lukt het de VN niet om Syrië verdere sancties op te leggen... of om in te grijpen in de bloedige burgeroorlog. Ik verwijt Rusland en China te falen in zaken de aanpak van het Syrische regime. En voor dat falen betaalt de Syrische bevolking een te hoge prijs, zegt Rosenthal morgen. Hij pleit volgens Pits voor meer inspraak van kleinere landen... en opkomende machten binnen de Veiligheidsraad. Beleggers vinden dat het stuitend dat de jaarrekeningen van bedrijven... geregeld onder de maat zijn, staat in het Financieel Dagblad. Aanleiding is een rapport van de Autoriteit Financiële Markten... waarin staat dat de jaarrekeningen te vaak essentiële informatie ontberen. De Vereniging van Effectenbezitters zegt... beleggers moeten kunnen vertrouwen op het werk van de account, Maar keer op keer blijkt dat dat niet zomaar kan. De vereniging heeft het over een groot maatschappelijk probleem. Toch kun je niet zonder meer stellen dat accountants falen. Zegt de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. Als er op onderdelen te weinig toelichting is... dan moet de accountant daar uiteraard op letten, zegt de directeur. Dat neemt niet weg dat als een accountant zijn handtekening zet... dat een belegger erop kan vertrouwen dat de jaarrekening een juist beeld geeft. In de Telegraaf gaat het over een nieuwe manier om botbreuken te herstellen. Botdotteren. Tot nu toe worden botbreuken in de onderarm, het sleutelbeen en het kuitbeen hersteld met een pin of een metalen plaat. Maar bij de nieuwe manier maakt de arts een gaatje van 5 mm in het bot. Daarna brengt hij een ballonnetje in met vloeistof. Dat wordt vervolgens keihard gemaakt door het te beschijnen met blauw licht. En ze doen het in Duitsland al vier jaar, zo schrijft de Telegraaf. En het is met succes getest op schapen. Een Amerikaans bedrijf introduceert dat de botdotteren nu in Nederland een hoogleraar weefselherstel die zegt dat het alleen al in Nederland tientallen miljoenen euro's aan zorgkosten gaat schelen, want patiënten herstellen sneller en hoeven dus minder lang in het ziekenhuis te liggen. Het taboe op wachtlijsten in de zorg wankelt, schrijft de Volkskrant. Begin van deze eeuw vonden politici dat de wachtlijsten moesten worden weggewerkt. De ziekenhuizen kregen meer geld en dat hielp. Patiënten werden sneller geholpen, maar de zorgkosten stegen explosief. Nu werken de ziekenhuizen weer met budgetten. En daardoor ontstaan op den duur weer meer wachtlijsten, is de verwachting. En dat is niet per se een slechte zaak want wachtlijsten zouden wel eens kunnen helpen om de kosten te beheersen. Want als patiënten moeten wachten, dan stellen artsen vaker de vraag... of een behandeling wel echt zo nodig is. Het Centraal planbureau onderzoekt inmiddels of wachtlijsten... inderdaad leiden tot minder onnodige zorg. Hyundai brengt als eerste ter wereld een auto op de markt... die op waterstof rijdt, meldt het AD. Hij rijdt bijna 6000 kilometer op één tank en stoot alleen water uit. De eerste auto's moeten volgend jaar al door de straten rijden. Een ambtenaar van de gemeente Arnhem rijdt al in zo'n auto op proef... en hij rijdt eerlijk, zegt hij. En je kunt er met gemak mee naar Spanje. Een belangrijke vraag komt in het stuk echter niet aan de orde. Hoe wordt ervoor gezorgd dat we straks veilig... het zwaar explosieve waterstof kunnen tanken? De hypermoderne auto maakt trouwens geen enkel geluid. en Dat is mooi, maar ook lastig. Want voetgangers en fietsers horen je hier niet aankomen ontdekte de ambtenaar. Hij heeft al een paar keer bijna iemand geschept. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we hebben ook live muziek in de studio vandaag. Singer-songwriter Nielsen, hartelijk welkom. Ja, goeie avond. Je gaat uh, twee liedjes voor ons spelen. Um, wat is de titel van het eerste nummer? Beauty and the Brains. De Beauty and the Brains. Nou, ja. pak je gitaar. Ga je doen. Uh, sprint naar de microfoon. En uh, het nummer heet The Beauty and the Brains, gezongen door Nielsen.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 Ik zou al blind en doof zijn eh. Niet goed bij me hoofd zijn Niet alles op een rijtje Als ik niet zag Had ik hier voor me af Want zij is alles, alles, alles, alles in één mm -hmm. Ze komt van top tot één Schatje, doe je met me Doe je met me Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één mm -hmm. Ze heeft de beauty en de praise oh, oh, oh, oh. Het voelt goed, eh, het voelt goed, eh, eh Het doet me weinig of niks en Als andere mannen naar de kijker Laat die ogen maar rollen, jongens, kom op Want deze is de mijne ik weet ook niet hoe het komt, uh, ze is zo lekker, het is bijna niet gezond. En zelfs haar naam rolt lekker over de tong. Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon. Als de zon, zon, yeah, ik zou al blind en doof zijn. Hé, hey. niet goed bij mijn hoofd zijn, niet alles op een rijtje. Yeah, als ik niet zag. Wat ik hier voor me had, want zij is alles, alles, alles, alles in één. Mm -hmm. Ze klopt van top tot één, schatje, wat doe je met me, doe je met me. Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Mm -hmm. Ze heeft de beauty and the en de praise, oh, oh, oh, het voelt goed, eh. Ze heeft de beauty en haar brains, de beauty, ah, oh, de beauty en haar brains, de beauty, ze heeft de beauty en haar brains, yeah, ah, oh, de beauty en haar brains, de beauty, hey, want zij is alles, alles, alles, alles in één. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Wat doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles in één. Ze heeft de beauty en de brains. En nou, oh, oh, oh. Het voelt goed, het voelt goed. Ik yeah, yeah. het voelt goed. Beauty and the Brains, veel gedraaid op deze zender tijdens de sportzomer. Straks uh, nog een liedje van Nilsson. We gaan uh, door over de crisis in Spanje... met drie Nederlanders die in Spanje wonen en werken... verspreid over de verschillende delen van het land. Edwin Winkels is journalist en woont in Barcelona. Martijn Kolloos is consultant in Madrid. En Ferry Staleman woont in het zuiden in Andalusië in het stadje Ronda. En daar organiseert hij fietsvakanties. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Laten we Hallo, beginnen uh, in de hoofdstad, Martijn. Uh, bij jou te beginnen, Martijn Kooloos. Wat heb je meegekregen van, van alle demonstraties? Uh, beheerst dat heel erg het leven of valt er toch ook nog omheen te, te, te wonen, te werken en te leven? Uh, ik, ik maak er op zich weinig van mee, want uh, gelukkig heb ik mijn baan nog en mijn vrouw ook. Uh, dus wij, wij zitten overdag op ons werk, s'avonds gaan we naar huis en, en we zien op televisie wat, uh, wat jullie ook zien. Maar in de, in de wijk waar je woont, uh, merk je niet zoveel van de massa? Nee, wij wonen iets ten noorden van Madrid. Uh, en die, die demonstraties zijn allemaal in het centrum, dicht bij de, bij de ministeries, dus uiteraard. Uh, dus daar, daar komen wij niet langs. Dus merk je er ook weinig van. Het enige wat ik uh, af en toe merk is dat, uh, dat ochtends, uh, door de straat die langs mijn, uh, langs mijn werk gaat, uh, of ochtend, iedere ochtend is dat. Uh, zie ik daar een protestmars. Uh, en dat is al een maand aan de gang. Iedere ochtend komen die, komen die mensen langs om te protesteren tegen de, tegen de bezuinigingen. Edwin Winkels in, in Barcelona. Uh, vandaag weer nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Welke zin heb jij het meest uh, gehoord vandaag? Recortes. Dat is, uh, dat is het Spaanse woord voor bezuinigingen. En uh, dat hoor je overal. En dat hoor je hier al, al, al jaren eigenlijk. Uh, Trouwens, over de demonstraties waar we het nu over had. Eigenlijk valt het mij nog mee dat het redelijk rustig is. Madrid van de week, er komen wel beelden van demonstraties en zo. Maar er waren qua aantal uh, arrestaties. en gewonde politieagenten. was het rustiger in Madrid dan vrijdagavond in Haaren. Uh, dus het. Het verbaast mij altijd dat het, ondanks al die voortdurende bezuinigingen... steeds meer mensen die, die inderdaad echt armer worden. Uh, Martijn heeft zijn baan nog, maar we weten hoeveel mensen hun baan hebben verloren de laatste paar jaar. Ook geen uitkering meer hebben. Hoe rustig het eigenlijk nog blijft. Dus mensen lezen en horen op tv voortdurend over die recordtest. Dat zijn de bezuinigingen. Uh, maar komen toch nog, nog niet zo in actie als dat je zou kunnen uh, verwachten. En hoe spreken ze dat woord uit? Verzuchtend? Uh, boos? Um... Laconique? Nou, dat horen ze meer op tv en, en uh, zelf merk je het veel meer. Als je naar de dokter wil, er zijn veel minder artsen. Je moet langer wachten. Uh, de kinderen op school, die hebben, die zitten met in plaats van twintig zitten ze nu met dertig kinderen in de klas. Want er zijn minder onderwijzers. Er is gewoon heel veel minder geld uh, voor wat, wat iedereen toch een toch basisvoorziening vindt. Dat zijn bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. Dat is heel Spanje zo. Dat is in Catalonië, is daar als eerste eigenlijk mee begonnen. Hier merken ze het heel erg. Dus mensen hebben ze zelf niet zo over bezuinigingen, maar merken het gewoon in, in hun bijna dagelijkse leven. Ja, Ferry Staleman in, in Andalusië in Ronda, wat merk jij daarvan? Nou, ik moet zeggen, net als uh, ik van, uh, van Martijn hoorde aan het begin, uh, eventjes net. Um, hier zit ik door helemaal in het zuiden en ik, ik hoor er hier eigenlijk uh, alleen maar op de, op de televisie wat over. En je leest natuurlijk in de kranten en dergelijke, maar ik heb eigenlijk direct, merk je... Uh, natuurlijk de crisis wel, maar je moet er echt inderdaad goed naar kijken van hè, waar is het aan de gang. En je merkt bijvoorbeeld qua demonstraties je totaal helemaal niks in de zuiden. Tenzij je misschien een keer naar de grootstad Mallorca of Sevilla gaat. Maar op televisie inderdaad, uh, ja Madrid uh, hè, natuurlijk uh, bekend uh, inmiddels de afgelopen dagen. En misschien ook komend weekend nog. En dan schrik je inderdaad wel, want het is natuurlijk in niet heel ver weg van, van toch. Hè, als je hier in Andalusje zit en een paar honderd kilometer naar het noorden zijn er grote dingen gaande. Ja, je zit hier in het zuiden rustig in een klein stadje. En, uh, maar het is, een, op televisie gebeuren, natuurlijk. het is een arme streek, Andalusie. Is, er, is dat erger geworden? Merk je iets van, van armoede, werkloosheid? Nou, absoluut. Kijk, de, de werkloosheid is hier altijd wel heel hoog geweest in Andalusië, natuurlijk. En nu, uh, sinds twee jaar, sinds de crisis, is nu nog uh, steeds, uh, steeds erger geworden. En uh, het probleem is dat je het nu inderdaad, vind ik, dit jaar echt duidelijk merkt uh, op straat. Je kunt gewoon het, het straatbeeld zien, veel jonge mensen die gewoon niks te doen hebben, geen baan hebben, uh, mensen die afgestudeerd zijn. Zelf in mijn familie komt het dus ook voor, mensen die uh, goede opleidingen hebben en uh, op straat nu uh, staan. En ja, je merkt het nu echt, letterlijk vind ik uh, dit jaar van, uh, van dichtbij, merk je het gewoon. Ja, Martijn Koloos, uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe zie jij je eigen toekomst daar? Want, want je, je woont inmiddels in een, in een land waar de ene onheilstijding de andere opvolgt. Denk je al na over je eigen toekomst? Ja, we, uh, mijn vrouw is Spaans. Uh, en wij zijn al meer dan een half jaar aan het denken over onze toekomst. En uh, hoe die er hieruit ziet in Spanje. Wij, wij wonen nu zes en half jaar in Spanje. Uh, en niet met het idee om terug te keren. Maar na heel veel denken en na heel veel wikken en wegen... Uh, hebben wij dus besloten om terug te gaan naar Nederland... Dus wij willen niet afwachten hoe erg het hier gaat worden... en uh, met alle risico's van dien. Um, dus uh, morgen is, uh, is eigenlijk mijn laatste werkdag. <laughs> maar dan, dan, ben je dus, dan ben je echt somber over, over de toekomst van Spanje. Ja. Je geeft het op. Ja, nou, ik geef het op. Ik, uh, wij, hebben, wij hebben het geluk, uh, omdat ik Nederlands ben en zij Spaans... dat wij uit twee thuislanden kunnen kiezen. En, en inderdaad zijn wij, uh, na alles te bekeken te hebben... Uh, zo somber, kun, ja, zo zou je het kunnen zeggen... Dat wij verkiezen om, uh, om door te gaan in Nederland. En ook uh, voor de. Voor de uh, wij willen niet het risico lopen met een gezin met twee jonge kinderen. om hier allebei onze baan te verliezen. Denk je uh, niet dat het, dat het goed komt met, met Spanje binnen een paar jaar? Uh, nee, niet binnen een paar jaar. Dat, uh, ik denk nog niet dat ze op de boot op zitten. Het, uh, voor mij het beangstigende is dat, dat iedere keer als, als Rajoy zegt. Uh, dit gaat niet gebeuren. dat het binnen een week of binnen twee weken juist dat wel gaat gebeuren. Dus waar hij nou zegt dat er geen rescatten komt uit Europa, uh, dat we nog even 50 miljard extra gaan bezuinigen, maar dat we dan geen steunhulp nodig hebben, uh, dat kun je bijna opnemen als van er komt steun uit Europa. En als er steun komt uit Europa, uh, wie merkt dat het is? De publieke, dus de functionarissen, hoe heet dat? De, de ambtenaren. En daarna de semi, uh, de semi En daar werk ik. Sorry, wat Martijn zegt is eigenlijk heel zorgwekkend ook voor Spanje. Ik merk het ook in mijn omgeving. Dat er ongelooflijk veel expats zijn die de laatste twee jaar al zijn, zijn vertrokken. Ik kom op scholen waar we, toch veel buitenlandse kinderen zitten. Of kinderen van, van bijvoorbeeld Nederlandse, Engelse gezinnen. En, en de afgelopen zomer is echt een enorme uitloop geweest. Mensen die zelf beslissen. Kleine zelfstandige Europeanen die hier ja. ooit wat hebben opgezet. Die zijn weggegaan. Maar ja. ook bijvoorbeeld werknemers van grote multinationals. De multinationals, multinationals die hier niet meer uh, dezelfde inkomsten hebben... Die, die ze voorheen hadden toen hier echt alles mogelijk was. En, en Spanje, loopt wat dat betreft, ook een beetje leeg. Wat zeg maar de, de, de luxe gastvrijheid... Die weg kan, uit, die, uit, die, die gaat. Zijn. Martijn, want jij kan weg. Heel veel mensen kunnen natuurlijk niet weg. Nee, dat is, dat is ook nog de luxe. Uh, en en dat, wat ik zei, wij kunnen kiezen uit twee landen. En ik heb het uh, geluk gehad door mijn netwerk die ik in Nederland heb... dat ik een nieuwe baan daar heb gevonden... Uh, dus wij kunnen nu kiezen: nemen we die aanbieding aan en gaan we naar Nederland? Of, uh, of blijven we hier afwachten? En wij kiezen dus voor het eerste. Een teleurstelling lijkt me, ook persoonlijk. Uh, uh, ja, want wij zijn, uh, zijn 6,5 jaar geleden hier niet gekomen om, uh, om terug te gaan. Het leven in Spanje is goed uh, uh, als je aan de goede kant van de lijn zit. Dus heb je een baan, uh, heb je allebei een baan en, en woon je in, uh, in, een, in een redelijk gebied. Dan is het leven hartstikke mooi, maar uh, dat, dat mooie leven zien wij iets bedreigd. Nou. Misschien iets te voorbij, maar dat zal de toekomst leren. Ferrie man, hoe, hoe gaat het met de fietsvakanties in het zuiden? Nou, um, om eerlijk te zijn, ik, ik spreek ook van geluk hoor, dat ik uh, nog een baan heb natuurlijk. En um, wat Martijn ook al zegt, uh, je hebt dan echt geluk als je gewoon een baan hier hebt. En dan zeker als je natuurlijk allebei een baan hebt, dat is uh, vrij uniek inmiddels. En ik moet zeggen dat uh, ik leef natuurlijk heel veel van buitenlands toerisme, dus van, van internationaal toerisme. En van het lokale toerisme, dus van Spanje, daar leef ik eigenlijk niet meer. Daar heb ik natuurlijk wel uh, ook mee gewerkt. Maar je merkt gewoon dat dat eigenlijk ja, op, op de, de nullijn zit. Er is gewoon echt helemaal niemand meer die uh, geld uitgeeft aan luxere dingen dan de noodzakelijkste zaken. En uh, daarom merk ik gewoon dat je inderdaad, als je hier een baan hebt, heb je geluk. ...werk je allebei nog, dan is het gewoon, gewoon een luxe. Ja. En uh, in die zin is het natuurlijk de, de, ja, het trieste aan het hele verhaal... ...dat uh, heel veel Spanjaarden dus nu uh, zonder baan zitten. Zowel uh, misschien uh, de één partner als beide. En zijn dus genoodzaakt uh, ja, maatregelen te treffen voor hun gezin... Uh, ...vaak dus met vertrek naar het buitenland. En natuurlijk, wat Martijn aangeeft, hebben, geluk hebben kunnen kiezen tussen Nederland en Spanje... Maar er zijn veel Spanjaarden die spreken dat helemaal geen taal, zeker hier in het zuiden niet. En je merkt dat die mensen gewoon geen kant op kunnen. Die zitten echt helemaal vast in, in deze regio hier. Ja, Edwin Winkels, in, in Barcelona, uh, Catalonië, hoor je nu al geluiden over afscheiding. Hoe, hoe serieus moet je dat nemen? zeker in het huidige Spanje, in het huidige Europa uh, vrij moeilijk is dat, dat een regio zich kan zich afscheiden. Er zitten zoveel haken en ogen aan. Maar het is wel iets typisch voor, voor uh, een periode van crisis. Catalonia, uh, kijk eens een beetje bijvoorbeeld, zeg maar, de, de, de separatisten, nationalisten, naar uh, de Baltische staten, Letland, Litouwen, Estland die zich van, van Sovjet-Unie afscheiden toen daar ook een grote economische crisis was. Dus ze proberen een beetje te profiteren van, van de zwakte, de huidige zwakte van Spanje. Het heeft ook een beetje te maken met de regering die er is. Op het moment dat, dat hier de, de Partido Popular... de conservatieve regering in Spanje... die wat minder op hebben met, met de verschillende volkeren... die je in Spanje toch wel hebt... Uh, dan ontstaat er een soort rebellie. En, en de regering in Catalonië maakt daar nu extra gebruik van. Het, het is opvallend dat de grote, gematigde nationalistische partij is... die bijna altijd geregeerd heeft hier... nu voor het eerst echt voor die onafhankelijkheid gaat. Maar het is ook... Pure politieke zet. Deze regering hier in Catalonië is als eerste begonnen met al die bezuinigingen. Zou daar enorm voor gestraft kunnen worden. Maar zeg maar een beetje door die, die nationalistische golf. van de hang nou onafhankelijkheid. Of het, vooral het strijden tegen Madrid. en tegen die, die, die, die, uh, die hier gehate premier Rajoy. Uh, hebben ze nu vervroegde verkiezingen uitgeschreven. voor 25 november. Maar daar, daar lijkt ook een soort gevoel uit uh, te spreken. dat het niet echt hun crisis is. Dat die crisis uh, hen door anderen bezorgd. Is. Ja, dat, je merkt hem hier wel degelijk. Ze weten ook wel dat, dat, dat zij aan de beurt zijn. Maar eh, inderdaad... Deel van de Catalanen roept altijd: We hebben echt jarenlang, sinds we een democratie zijn, hebben wij voor de andere regio's, zoals Andalusië, uh, meer betaald dan we hebben teruggekregen. Ze willen een eigen uh, belastingstelsel bijvoorbeeld, zoals het Baskenland ook heeft. Uh, dus hier is het idee: een beetje hetzelfde, zeg maar wat uit Noord-Europa in Nederland, wat Wilders over Griekenland en Italië en Spanje zegt. Dat ze precies hetzelfde het verschil hebben hier tussen Noord en Zuid, dat zeggen de Catalanen de, de over de Andalusiërs of uit de mensen uit Extremadura. Van ja, daar doen ze niks. Uh, liggen ze in de zon. En wij maar ze zetten, en uh, wij wij betalen. En wij uh, betalen voor hun. En ja, daarom... wat, zegt, wat zegt ze daar in Andalusië over, Ferry Staleman? Nou, ik hoor dat zo aan, inderdaad. En, en hier kijken natuurlijk de Andalusiërs naar de Catalanen. Van, hè, is dat nou nodig? We zitten wel in crisis met z'n allen natuurlijk. En we zijn allemaal Spanjaarden. Alleen ja, uh, de een zit uh, in Catalonië en de ander zit in Andalusië. Maar wat uh, Catalonië nu wilt, uh, wil, en uh, dat is gewoon voor een analysie onbegrijpelijk, dat ze zeggen van hey, je afscheiden van uh, Spanje. En ja, dat is gewoon uh, iets waar ze helemaal niet over nadenken, dat ze denken hoe het maar oog ligt. Dat We zitten allemaal in hetzelfde schuitje als het ware, we hebben één crisis in één land. En uh, jullie hebben de problemen door wij of wij door jullie, maar we zitten allemaal in hetzelfde, in hetzelfde vaarwater eigenlijk. Ja. Edwin Winkels, Martijn Koloos en Ferry Staleman, dank uh, alle drie. Uh, Edwin Winkels vanuit Catalonia, Barcelona. Martijn Koloos vanuit Madrid en Ferry Staleman vanuit Andalusië. En Martijn Koloos, uh, succes morgen met je laatste werkdag. Dank je wel. En uh, hier in de studio zit Nielsen. U hoorde net al uh, één liedje, Beauty and the Brains. En uh, nu komt er nog een liedje voor, dat je weggaat. Je hebt onlangs meegedaan aan... Uh, een, een spelletje de competitie de beste singer-songwriter van van nederland dat klopt ja was dat was het nou echt nodig om dat te doen of, of vond je het gewoon leuk nodig uh, nodig weet ik niet ik vond het gewoon een heel heel leuk initiatief en um, ik vond het vooral um, een leuke uitdaging om te doen want je kreeg elke week elke, elke week kreeg je een opdracht van schrijf hier een liedje over of schrijf daar een liedje over en uh, um, ik, ik was wel benieuwd of ik die druk aan kon of zo dus dat was wel heel tof Oh, het was niet zo dat je, dat je dacht van, nou ja, het hoort er nou eenmaal bij een, een spelletje, een talentje? Uh, nee, zeker niet. Sterker nog, ik ben een beetje uh, normaal gesproken niet zo voor de talentenjachten zelfs. Ik hou er zelfs eigenlijk niet zo van. Maar het leuke hieraan was, is dat je echt je eigen muziek mocht maken. En, uh, echt jezelf mocht zijn op het podium. Je eigenlijk gewoon een podium kreeg de hele zomer om dat te laten zien. En in tegenstelling tot andere talentjachten... waar je vaak liedjes van andere mensen moet zingen... en je wordt gesteld en mensen denken heel veel voor jou. En hier mocht je echt laten zien wat jij doet... Dus heb, je, heb je iets geleerd daarvan? De, als je zo snel uh, ineens een, een, een liedje uit je, uit je mouw moet schudden? Um, ja, je leert iets sneller keuzes maken tijdens het schrijven van een liedje. Um, dat is best wel lastig hoor. Want um, ja, als ik, normaal gesproken als ik een liedje schrijf... dan soms doe ik er een half jaar over. En soms doe ik er wel een dag over. Maar dat verschilt heel erg. En nu werd je echt gedwongen om elke week dus met een nieuw liedje te komen... die je ook nog eens gelijk diezelfde week ook live moest spelen... op de Nederlandse televisie. Dus er zitten wel een bepaalde druk op en het lastige daarvan is normaal uh, kan ik heel lang nadenken over uh, ik ga naar links met het liedje of ik ga naar rechts met het liedje en nu moest je die keuze dus gelijk maken want je stond zaterdag stond je gewoon met spelen. En wordt het dan ook beter van de druk uiteindelijk? Uh, bij, de, bij het ene liedje wel, bij het andere liedje niet. Nou ja, dat, dat is een mooi realistisch antwoord. Ja. Um, pak je gitaar, ja. loop naar de, naar de microfoon. Um, Nielson is de singer-songwriter en het nummer dat we nu gaan horen heet Voordat je weggaat. Even de koptelefoon op. Yes. De regen is al opgestaan. Hij tikt tegen het raam raam raam. Het raam raam raam. Maar zolang jij niet wakker wordt, kijk ik naar hoe je slaapt, slaapt, slaapt. Jij slaapt, slaap, slaap. Je kruipt nog even dicht tegen me aan. En je kriebelt om mijn haren. En fluistert iets wat ik niet kan verstaan. Maar ik kom me naar voordat je weggaat morgens, schrijf je een briefje voor me. Lief jij en ik, wij zijn voor altijd altijd voordat ik wegga smorgens. Zing ik jouw lieve woorden, lief jij en ik, wij zijn voor altijd. Ik denk aan hoe je lacht en praat, maar vooral aan hoe je loopt, loopt, loopt. Ik droom, droom, droom. <tie> En de hele dag word ik gepest door dat liedje in mijn hoofd, hoofd, hoofd. Mijn hoofd, hoofd, hoofd. En s'avonds laat, voordat we slapen gaan, vertalen we ons liedje. En maken we dat briefje ongedaan, want de morgen komt eraan. Oh. En voordat je weggaat, s'morgens, schrijf je een briefje voor. Jij en ik wij zijn voor altijd altijd voordat ik wegga, ga morgens dus zing ik jou lieve woorden lief jij en ik wij zijn voor altijd ja, la la pa da, da da da da ba, da pa da da da da jij en ik zijn voor altijd oh pa da da, da da da da da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 Voordat je weggaat, gezongen door Nielson. De kerstverse Kamervoorzitter had een paar benauwde uurtjes vandaag. Zij had voorgesteld aan de koningin... dat zij de informateurs op het paleis zou uitnodigen... om haar bij te praten over de formatie. En dat was tegen het zere been van de Kamer. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, goede avond. Goedenavond. Ja, waar ging het nou weer allemaal over vandaag? <laughs> nou, Wat was er nou weer allemaal aan de hand? Nou ja, het probleem was dat Van Miltenburg... natuurlijk eigenstandig in dit delicate proces heeft geopereerd. Ja, en waarom is het zo delicaat? en gevoelig omdat voor het eerst de formatie zonder de koningin verloopt. Dat wil de Kamer, ze willen het zelf doen. En nu via een achterdeur wordt de koningin toch weer betrokken. Nou, daar hadden de fractievoorzitters natuurlijk wel even in gekend willen worden. En vervolgens ontspon zich een soort politiek toneel vandaag... met echte A-spelers, dat wel. De premier, Kamervoorzitter, de fractievoorzitters... en op de achtergrond de koningin. Ja, en met die goede kast tegen de achtergrond van het paleis... het torentje en de Tweede Kamer... Ja, was er dus een toneelstuk en daarin moest duidelijk worden... wat er achter de coulissen is gebeurd. Voorzitter, u bent vanochtend vanuit uw nieuwe functie... op bezoek geweest bij de Koningin. Wij hebben ook vernomen dat u daar een voorstel heeft gedaan... om informateurs uit te laten nodigen bij het staatshoofd. Waarom heeft u dat gedaan op wiens initiatief? En waarom heeft u dat gedaan zonder overleg met de Kamer. Bijzonder. Zeker. Lijkt mij verstandig even bijeenkomen om even met elkaar te bespreken... Um, wat er precies aan de hand is. Ik weet het niet. Voor we conclusie trekken, eerst even voor wat ze te zeggen. heeft. Misschien is er een hele goede reden voor, maar het is in ieder geval niet... wat we met elkaar hebben afgesproken toen we deze procedure vaststellen. Lijkt me eigenlijk allemaal heel of logisch en beleefd. Het is goed dat de koningin wordt geïnformeerd. Ik vind wel dat de Kamer dan ook informatie moet hebben. Even naar achterkwam. Achterkant... Uh, uh, ik heb gisteren gesproken met uh, informateurs. Um, en uh, toen hebben wij gezamenlijk... Uh, uh, is aan de orde gekomen dat, wij, uh, dat er behoefte was... om een beleefdheidsbezoekje aan de koningin af te leggen. De fractievoorzitters hebben wij aangegeven dat zij het op prijs zouden stellen over zulke dingen van tevoren kort geïnformeerd te nou, worden. Volgens mij uh, is dit een nieuw proces voor iedereen, ook ja. voor de Kamervoorzitter. En, uh, We hebben met elkaar gesproken en vastgesteld uh, dat het op zichzelf geen gekke gedachte is dat dit gesprek plaatsvindt morgen. Ja. En dat uit die hoofden hebben we afgesproken om iedere keer... als er stappen in het proces gezet te worden... als fractievoorzitters even bij elkaar te komen. We zijn we allemaal met elkaar eens, dus dat gaat de volgende keer beter. Zie het maar als een leerproces. Nou, het is een, het is een beleefdheidsbezoek en daar kan je nooit een probleem mee hebben. Ja, een beleefdheidsbezoek dus. De koningin mag natuurlijk niet meer te weten komen dan de Kamer... want de Kamer voert de regie zelf. Nou ben ik natuurlijk heel benieuwd wat voor bezoekje dat wordt. En Xander van der Wulp, onze verslaggever, kwam zojuist bos tegen... die naar buiten kwam na een dagje... Voor Meneer Bost, goed aan. Wat gaat u morgen tegen de koningin zeggen? Ja, uh, wat we aan het doen zijn. Maar niets meer dan ik de kamer vertel. In een beleefdheidsbezoekje heet ja, het. Nou, ik heb haar en meisje al twee jaar lang niet gezien. Dus het lijkt me heel gezellig om uh, weer eens bij te praten. Koetjes en kalfjes. Ik weet het niet. Wanneer is er weer tijd voor een tussenstandje wat de formatie betreft? Daar kan nee. ik allemaal niks over vertellen. Helemaal niks. Helemaal niks. Waar bent u zo lang mee bezig geweest vanavond? <lacht> uh, formaties duren in het algemeen nog veel langer... dan die vier dagen die wij er nu op hebben zitten. Nou, dat was Bos, juist de informateur. En ja, je hoort het ongemak over het bezoekje morgen aan de koningin. Ja, een beleefdheidsbezoek dus. Waar, dus ja, waar moet eigenlijk over gesproken worden? En het lijkt me sterk dat de koningin met 32 jaar ervaring... als staatshoofd daar genoegen mee neemt. Maar goed, we zullen het nooit weten, want wat daar besproken wordt... Hoort, je weet het, tot het geheim van Paleis Noordeinde. Ja, we komen, ja, het was bedoeld om het allemaal transparanter te krijgen. En, en nu is het allemaal toch wat, wat schimmiger. Het was ook nog, nog opmerkelijk dat uh, Ruud Lubbers zich uitliet over de mening van de koningin. Want dat was toch altijd een soort taboe in onze uh, parlementaire uh, monarchie. Dat, dat je dat niet deed, dat je niet zegt wat de koningin vindt, of volgens jou vindt. Ja, nou ja, wat dat er gaat, ontpopt uh, Lubbers zich als een soort uh, orakel van, uh, van Noordeinde. Uh, het is niet voor het eerst dat hij dat doet. Hè. Uh, bij de vorige formatie uh, toen vertelde hij dat de koningin het wel een waagstuk vond... om een uh, minderheidskabinet te formeren. Nou ja, goed, uh, men denkt hij kan het weten. Hij is bevriend met de koningin. Uh, hij is ook een van haar belangrijkste adviseurs als minister van Staat. Maar goed, uh, ik zou niet te veel waarde hechten aan zijn opmerking... want dit is ook precies wat zij hoort te vinden. Hè? Dat zij vrede heeft met wat de democratie besloten heeft... Het zou natuurlijk echt groot nieuws zijn als de koningin zich daartegen verzette. Nou ja, al met al een, een nieuwe procedure, een nieuwe manier van formeren... en dat is een beetje wennen, laten we het daar maar op houden. Ja. Maar, maar zijn er al tekenen van, van verbetering? Of, of blijft het voorlopig zo'n zo beetje? Nou, dat moet nog blijken. Men heeft afgesproken, je hoorde het uh, Rutte zeggen... Um, dat uh, de fractieleiders vaker bijeenkomen om de tussenstappen te bespreken. Maar om eerlijk te zijn, de ware proeven komt natuurlijk pas... als de formatie zich verhardt. Bijvoorbeeld als de onderhandelingen tussen VVD en PvdA klappen. gaat nu allemaal voor de wind. Uh, als we de onderhandelaars moeten geloven, tenminste. Maar ja, wie weet als de sfeer verslechtert, wie is dan degene die met enige autoriteit die formatie weer los zal trekken. Ja, en de hele affaire vandaag leert ons dat dat in ieder geval niet de Kamervoorzitter is. Michiel Breedveld, dankjewel vanuit Den Haag. Dit stuk heb ik zonder overdrijven in mijn leven meer dan duizend keer gehoord. Ik weet niet wat het is met dit sketchen van Felix Mendelssohn. Waarom ik dat keer op keer moet en kan horen. Het heeft mij gewoon ooit een keer... betoverd. Het is muziek voor Shakespeare's waanzinnige toneelstuk... De Midsomernachtstroom. Misschien dat het iets van de vonk heeft van dit meesterwerk dat maar niet oud wil worden. Het verhaal van Shakespeare kwam in 1600 op papier. De noten van Mendelssohn, 226 jaar later. Maar het is alsof twee geliefden uit een andere dimensie elkaar gevonden hebben. Een dans tussen twee grote geesten die elkaar exact begrijpen en aanvullen. De Midsommernachtsdroom gaat over één nacht in het bos... waarin geliefden elkaar vinden, kwijtraken en weer vinden. Die ene nacht die zo kort is, maar toch niet voorbij lijkt te gaan... is zo mooi, zo schoon, zo extatisch... dat iedereen de volgende dag niet anders kan dan concluderen... dat het een droom is geweest. Er is bijna geen stuk dat ik wil horen als ik... Verdriet heb, dan verpest ik het door het zout van de tranen dat je altijd blijft zien. Maar dit scherzo laat altijd naar zich luisteren. Vreugd of verdriet? Woede of euorie. En dus heb ik getwijfeld of ik dit stuk wel met je moest delen. Het is zo persoonlijk, het is zo van mij. Maar het zou egoïstisch zijn om het voor mezelf te houden. Iedereen moet horen hoe briljant dit is. Tel Beckant, welkom in de studio. Um, je bent programmamaker, cabaretier, oud-lama... zeg ik er ook nog maar een keer bij, waarschijnlijk tot, ja, ja. tot vervelens. Nou ja, het is een beetje het Elfstedentochtgevoel... Als je ooit gewonnen hebt, dan blijven ze erover beginnen? Ja, je of in ieder geval tweede bent geworden. Maar het is, uh, het is, uh, het is een geuzenaam. We zijn er altijd... Uh, Gisteravond ging Ruben Nicolai in de première met zijn nieuwe voorstelling. En dan zijn we toch weer daar. En het is altijd leuk. We zijn een soort oud-strijdmakkers. En uh, we dragen die naam met trots. En uh, klassieke muziekkenner, want, want daarom ben je, ben je hier. Uh, je hebt al een programma gemaakt uh, op, op televisie. Daarvan komt een tweede uh, reeks, de, de ja. tiende van Tel. Ja. En een cd, dit is ook alweer de, de tweede daarvan, Tel Klassiek. Waar je op, op deze manier um, ja, de klassieke muziek aan de man brengt. Tel hartje, hartje, hartje Klassiek. Ja, Tel tell... Loves. loves. Ja, het oh, hier je... is een hartje. Ja, ja Tel Loves, een hartje met vleugels, klassiek. Ja, ja, alsof het een tatoeage op je arm is. Ja, zou, zou je zo'n tatoeage, als je al van tatoeages hield bij wijze van spreken op je arm doen, of een klassieke muziek? Nou, nee, uh, ik zou me misschien wel een, uh, een, een strofe uit de Negende Symfonie van Beethoven op mijn arm getatoeëerd kunnen hebben. Want dat, zou... dat is die dierbare muziek. Ja, dat zou, dat zou nog wel een zeggingskracht uh, kracht hebben. Dat zou ik wel mooi vinden. Je, je zegt over dit stuk van Mendelssohn... Uh, het is zo persoonlijk, ik heb, ik heb getwijfeld of ik dit wel met je moet delen. Ja, ja, sommige muziek is dan zo alleen van jou... alsof je, als je die draait... als je uh, uh, 's ochtends alleen bent... of uh, veel, ik door veel met je op een hotelkamer... dan zet ik dat stuk 's ochtends altijd op. En dan uh, is alsof je met iemand in de kamer bent... en, en daarmee uh, de, daar heb je veel mee gedeeld. En dan vind ik het apart om dat aan iedereen te laten horen en te vertellen wat ik erbij voel. Maar aan de andere kant denk ik, ja, die muziek is gecomponeerd door Felix Mendelssohn. Die is niet van mij. En uh, het doel van de CD, van de CD-serie eigenlijk... Uh, van, vandaag is de tweede uitgekomen... is dat uh, mensen zoals jij... Uh, die potentieel heel erg van klassieke muziek zouden moeten houden... intelligente, jonge mensen die in het leven staan... veel meer klassieke muziek in hun uh, leven toelaten... En dat doe ik door een bijzonder verhaal erbij te vertellen. En Mendelssohn was zelf ook jong. Die, die is helemaal nooit oud geweest. Uh, nee, Mendelssohn was een groter wonderkind dan, dan Mozart. Ontwikkelde zich beter als, dan Mozart. Mozart is, is verder gekomen uh, als, uh, in zijn ontwikkeling. Ja, Mendelssohn is 38 geworden, dus we zullen het nooit uh, echt weten. Probeer je uh, mensen te bekeren? Mo Moet ik het zo zien? Nou, kijk. Met religie is het echt zo dat het, dat, het een, dat het een state of mind is. Dat je echt uh, moet geloven dat er na, na deze fase nog een fase komt. Maar uh, als ik een medicijn heb waarvan ik weet dat jij je beter voelt als je het neemt. Dat je je gewoon prettiger voelt, fijner, gelukkiger. Dan, dan vind ik echt dat het mijn plicht is om om je nou, niet tot vervelings toe, maar je echt ervan overtuigen... Uh, neem, het. neem het tot je, want je, je, je, je, je wordt er beter van. En werkt het? Merk je dat al? Of, of, of zijn er toch nog steeds uh, mensen die zeggen... Nou ja, ik heb er gewoon niet zo veel mee? Er staat een, een, uh, een stuk op deze CD, dat is een prelude van Rachmaninoff. En uh, we hebben met de Tiende van Tel uh, vorig seizoen... een klein concert in een ziekenhuis gegeven... Uh, daar lagen mensen op een kamer waarvan er een aantal echt stervende waren. En Iris Hond, die, uh, die overigens vandaag ook, uh, ook een CD uitbrengt. Uh, Pianiste is dat? Pianiste, onze huispianiste, heeft daar een stuk van Romanoff gespeeld. Uh, voor een, uh, een, een echtpaar was daarbij aanwezig. Vrouw uh, was. Ja, uitbehandeld. En zij wilden het uit het ziekenhuis, maar ze wisten niet wanneer ze dat zouden doen. Toen ze hoorden dat wij kwamen, dachten ze, het is nu klaar. Dit is, dit is het concert, dit is ons afscheid. Hierna stoppen we met de behandeling. Die vrouw had al heel lang geen live muziek meer gehoord. Die had dat stuk van Armani nog nooit gehoord. Um, dat raakte mij op dat moment ook heel diep. Uh, uh, het echtpaar ook. Ze hebben uh, het cd'tje mij naar huis genomen. Zij heeft nog twaalf dagen geleefd. En ze hebben dat stuk dag en nacht gedraaid. En dat werd haar mooiste stuk. En die laatste twaalf dagen... Um, waren een beetje spiritueel voor hen daardoor. Ze hadden muziek gekregen en dat, we, dat werd hun stuk. En die mensen waren oud. Ze waren 44 jaar bij elkaar. En toch werd dat hun stuk. En zij heeft ook twaalf uh, dagen tussen hemel en aarde gezweefd. En vandaar dat deze cd ook uh, Muziek Tussen Aarde en Hemel heet. Het gaat over muziek die met aarde te maken heeft... en helemaal doorgaat uh, naar de hemel. Um, maar zij was... Uh, en ik heb nog steeds contact met, uh, met meneer Wolkenveld. Ze waren zo dankbaar voor die muziek. Die heeft ze zo, zo, dat was zo'n pijnstiller op het eind. Dat ik er toen echt ook van overtuigd was... ja, muziek is meer dan klank. Het is echt een medicijn. Een uh, balsem wijn... Uh, spijs, alles wat goed voor je is. Dat vind ik grappig. Je, je ontdoet aan de ene kant de klassieke muziek van de plechtigheid, die er wel eens omheen ja. hangt. Het is, het is niet deftig. Je tutoieert, uh, uh, je, je maakt grapjes, je doet het heel los. Aan de andere kant schroe je ook niet om, om, het, om het met echt grote woorden te omschrijven: over, over het hemelse, uh, ja. het hogere. Dat, dat vind ik een grappig contrast. Nou ja, ik. Ik ben geen muzikant. Ik speel geen piano. Ik uh, heb een grote cd-collectie. Ik, ik verdien er ook mijn brood niet mee. Uh, ik ben een programmamaker. Dus ik heb op een dag ook bedacht van waar hou ik nou van? En waar kan ik dan een programma over maken? Dat was klassieke muziek. Dat is een lange weg geweest. Het programma heeft er jaren over gedaan om te komen. Maar ik zeg het zonder enige terughoudendheid. Het is, dit, het is, het is waanzinnig mooi. Er is, er is een oceaan aan muziek. En wij staan als mensen altijd met onze voeten aan de rand van die zee... een beetje pootje te baden. Maar ik, ik wil alleen maar zeggen... kom in die oceaan en, en ga langs de Dat droge erin. koralen... overal zit schoonheid... En je komt zelf uit een, uit een muzikale uh, familie. Want jouw grootvader Edgar Beckhant was cellist. En ja. jouw overgrootvader Charles was, was componist. Ja, heel bescheiden. Dus uh, uit de tijd van Satie, daar moet je het een beetje plaatsen. Geboren in 1866. Bij Salonmuziek. Dus het is niet, niet uh, dat ik een, uh, een, uh, een erfprins ben van een, uh, van een, uh, een prachtig uh, muzikaal geslacht. Maar het zit wel een beetje in het, uh, in, het, uh, in het bloed. Maar het is niet met de paplepel ingestampt. We gaan nog luisteren naar een, een fragment van Haydn. Die voorstelling des Chaos. Weer een knal. En de strijkers mijmeren dwalend verder. Dan lijken de houtblazers op te borrelen uit een oerdiep. Ze voegen zich bij de violen... en mengen zich in het opstijgende geluid. Ja... Ja, hier, hier, hier begint de cd. De cd heet ook bewust muziek tussen aarde en hemel. Want uh, Haydn, een, uh, de uh, muzikale vader van Mozart... heeft uh, uh, de oerknal uh, muzikaal weergegeven. De schepping. Maar hij begint dat stuk eens dus met de oerknal. Dat is een waanzinnig uh, uh, vooruitstrevend idee op dat moment. Want hij maakt muziek uh, uh, van een moment waar niemand bij was... Dus het begint met de oerknal van Heiden. Hij beschrijft dat helemaal, hoe dus in, de, in de ruimte de, ja, niets is, maar iets ontstaat. Er ontstaat leven, er zijn nevels, er is, er is chaos. En uh, zijn stuk beschrijft ook later de hele schepping. En uiteindelijk eindigt de cd uh, met de planeet Neptunus... die door een uh, Engelse componist Holst is uh, geportretteerd. moet je voorstellen, een planeet die wij met een bloot oog niet kunnen zien... Vandaar dat hij de mysterieus wordt ge genoemd. Maar hij portretteert die planeet zo goed... dat je hem ziet opdoemen um, in de ruimte. Het is een blauwe planeet... vernoemd naar de, de, de god van, uh, Romeinse god van, uh, van de zee. En dus het is een hele reis van de, van de oerknal tot aan Neptunus. En de hemel. En daarachteraan zit het paradijs. Prachtig. Muziek tussen hemel en aarde, of tussen aarde en hemel. Ja, ja, Tel, las klassiek. Dank je wel, Tel. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Oeh. We gaan het hebben over de nieuwe J.K. Rowling, want die gaat niet over Harry Potter, maar die is gruwelijk en op De Casual Vacancy. En uh, Jan Meng heeft alle luisterboeken van Harry Potter ingesproken. Heb je deze ook al? Ja, die heb ik ook al, ja. ja. En is het gruwelijk en op Nou, Ja, wat ik erin gelezen heb, tot nu toe valt het reuze mee hoor, Moet Oh, wat ik jammer. He? Ja, het wordt bevolkt door dreuzels, dat hele boek natuurlijk. Je weet oh. wat dreuzels zijn? Ja, iets met Harry Potter toch? Ja, precies. Het zijn muggles. Dat zijn de gewone mensen. En die oh. zijn allemaal erg chagrijnig in het boek, kan ik je zeggen. Tot nu toe, tenminste. Ik ben op pagina 204. Oh, kan je een stukje voorlezen? Want, want we vinden jouw stem altijd zo mooi als je Harry Potter voorleest. Uh, het is heel iets anders, hè? Dat weet je. Ja, maar goed. Okay. Staan we voor open. What the fuck have you done to your face? Come off the bike again. ''No!'' said Andrew. ''Sypie hit me. I was trying to tell the stupid cunt he got it wrong about Fairbrother. He and his father had been in the woodshed, filling the baskets that sat on either side of the wood burner in the sitting room, and Simon had hit Andrew around the head with a log, knocking him into a pile of wood, grazing his acne-covered cheek. ''Hey, you think you know more about what goes on than I do, you spotty little shit?'' If I hear you breathed one word of what goes on in this house... No, I haven't. I'll fucking skin you alive. You hear me? How do you do... How do you know, fair brother? Ah, dat is mooie dreuzel literatuur. Dankjewel, <laughs> Jan Meng, eh, voor okay. deze voorleesversie. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen weer een Oog. En dan zit hier Thijs van der Brink. Ik wens u nog een mooie nacht. Goedenacht, vrienden.